Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil niet dat je nog ergens lang gaat shoppen. Dit weekend was het vanwege Black Friday in sommige steden veel te druk. In Rotterdam moesten de winkels zelfs eerder dicht. Je hoort minister De Jonge. Het was echt te druk. Meiddrukte is eigenlijk al maanden de boodschap. Ja, Het is wel aan mensen zelf om dat te doen natuurlijk en het is aan burgemeesters om daarop hand te handhaven. Om te voorkomen dat het nog een keer zo druk wordt in de steden wordt er nagedacht over maatregelen. Minister Grapperhaus praat er vanavond over met burgemeesters. Een van de plannen is om te zorgen voor minder parkeerplek, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet. Waar je onder meer zou kunnen kijken naar parkeergarages, dat je daar nog maar een uur kan staan of twee uur, zodat je toch die toestroom in de steden een beetje tegenhaalt. De coronabonus voor zorgmedewerkers is een stuk populairder dan verwacht. Het kabinet belooft 1000 euro voor zorgmedewerkers... die zich tijdens de coronacrisis extra hebben ingezet. Maar om iedereen die bonus ook echt te kunnen geven... is nog zo'n 800 miljoen euro extra nodig, meldt RTL Nieuws. De politie heeft afgelopen week 50 illegale coronafeestjes beëindigd. Ook zijn er bijna 600 boetes uitgedeeld aan mensen... die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. En zo'n 900 mensen kwamen er vanaf met een waarschuwing. Nog meer cijfers te liggen... Voor het eerst weer minder dan 500 mensen op de intensive care. Het zijn er nu 481. Of de cijfers genoeg dalen om straks samen kerst te vieren, dat kan de patiëntencoördinator nog niet zeggen. In de zomer was, hebben we een situatie gehad waarbij 1 op de 6.000 mensen positief was. Ja, dan kun je een aardig feestje organiseren voordat er daar wat gebeurt. Uh, we hebben ook de situatie gehad waarbij er uh, totaal andere aantallen, 1 op de honderd, dan, ja, dan gebeurt er sneller wat. Dus je moet het in het licht plaatsen van waar we dan staan. In de ziekenhuizen liggen nu ruim 1700 coronapatiënten en dat zijn er iets meer dan gisteren. Het weer, het is grijs en koud en het kan een tijdje regenen. Ook morgen regent het, maar de zon breekt ook soms door en het wordt wat minder koud, 7 tot 10 graden. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Langs de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat een huis in brand ter hoogte van Blarikum. Dat veroorzaakt wat bekijks. Vanaf naarde is de vertraging nu 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 can tell right away. Zeker dat bij uh, heel veel luisteraars van CFM... Uh, de LP-songs uh, in de Key of Life uh, nog steeds uh, in de kast staat, uh, Albert-Jan. Jazeker, ik, ja. ik heb hem zelfs dubbel. Je hebt hem zelfs dubbel? Oh, dan mag je nog ruilen met iemand, <laughs> of niet? Ja. Ja. Ja. Geweldig. Nou, in ieder geval afkomstig van dat uh, geweldige album van uh, Steven Wander... hoorde je Sir Duke zo aan het begin van uur 2... Zos, Zandvoort op zaterdag... En in uur 2 zitten we ook in de kwalificatie van de Formule 1. Daar midden in de woestijn. Hè, ze hebben heel veel last van uh, opstuivend uh, zand ook. En van uh, loshangende vleugels. En, uh, en overstekende honden. Overstekende honden en wat dan niet meer. <laughs> nou, daarover straks veel meer. Maar ook nog uh, andere onderwerpen in dit uur. Ja, uiteraard. Uh, we hebben natuurlijk diverse Zandvoortse uh, nieuws... Uh, de Provinciale Staten uh, hebben zich ook weer uh, uh, uh, gemengd in de discussie... over het belang van de asfaltlaag voor de tribunes in de Formule 1. Nee, hè? Jazeker. We dachten dat het allemaal in koek en ei was en, en vooruit... Uh, dat het klaar zou zijn. Maar nee, de, de waarheid uh, wordt ge, gelogen strafd. Want uh, de, de, de totale de, de toestemming om die, die asfaltlaag... waar de tribunes op moeten komen te staan, uh, de, die zijn destijds op voorhand al een beetje goedgekeurd... maar niet officieel goedgekeurd. Okay. Dus er wordt nu nog weer, daar kom ik straks uitgebreid op terug. En verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Zoals je al zei, volgen we de kwalificatie... van de Formule 1 in Bahrein op het circuit van Sakhir. Momenteel na, met nog tien minuten te gaan in Q1. Verstappen op 1... Met de snelste tijd. Maar dat uh, gaan we natuurlijk uh, voor u bijhouden ook het komende uur. Daarnaast hebben we natuurlijk uh, veel leuke muziek en nieuws. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Ja, jij hebt het over de tribunes, hoe is het trouwens met de is uh, afgelopen? Nou, da da da daar wordt het momenteel nog niet over gesproken. Maar de, ge de, de milieuorganisaties zijn wel blij dat de uh, Formule 1 volgend jaar in september... Uh, plaats gaat vinden, want er zijn vele broedseizoenen achter de rug. Dus wat dat betreft een positief bericht uit die hoek. Dat is goed nieuws. Nou, meer daarover in dit uur van Zandvoort op zaterdag. Jawel, leuk dat je luistert in ieder geval. Uh, ik, ik zit te kijken, wat is dit nou weer? <laughs> nou ja, een hele verkeerde plaat, Albert uh, Het uh, Klinkt helemaal niet, hè, dit? Weet jij wat dit is of niet? Niet uit de jaren tachtig, zeker. Nee, nee, nee, nee. Nou, weet, weet, weet, weet je wat? Gaat, gaat, dus, hoe kan dit nou weer? Nou ja, we doen uh, gewoon... Nee. Er staat ook een hele andere titel gewoon nee, in, in mijn scherm. De computer is even pas slag hier, denk ik. Dat, dat mag allemaal, want het is live, joh. Ja, is nee, ja, dat is zeker live. Joh, that's live, zeggen ze wel eens. Nou, daar geven ze helemaal gelijk in. In ieder geval uh, hebben we gelukkig altijd een reserveplaat uh, klaarstaan. En die gaan met heel veel plezier voor je draaien op deze zonnige zaterdagmiddag. Het is koud buiten... De kerstbomen kunnen gekocht worden hier in Salford en we rijden naar Michael Wolver voor je. Het antwoord op zaterdag wordt ook op de maandagmiddag herhaald. En als je dan luistert, dan is de Formule 1 al lang voorbij. Maar we zitten nu in de kwalificatie. In Q1 nog vijf minuten te gaan. Loes Hamilton op één. Bottas op twee. En Verstappen op dit moment op uh, P3. Miley is het vorige uur al gedraaid met uh, Midnight Sky. En ze heeft ook een hit uh, tezamen met uh, Dua Lipa. En die heet Prisoner. Dit uh, Van nu vergeten we zeker niet te draaien hier op de Zandvoortse Radio. Miley Cyrus en Dua Lipa. Ja, ze zijn te samen weer helemaal terug met een, uh, nou, een topnummer eigenlijk. Door de, de Prisoner. Een uh, hit die ook uh, afgelopen week op de diverse radiostations heel veel gedraaid is. Heel lang geleden alweer, Albert-Jan, hadden we het over die uh, tribunes... en een stukje asfalt uh, wat daarvoor uh, neergelegd werd uh, ja. door het circuit... om ervoor te zorgen... Dat de tribunes van, uh, voor de race dat die een beetje stevig staan, natuurlijk. En niet als de langs uh, langskomt, dat dan uh, de tribune meteen scheef hangt. Nee. Maar uh, ja, de, de provincie is daar weer mee bezig. Ja, want uh, onder de kop, meerderheid provinciale staten twijfelt over belang asfaltlaag voor tribunes Formule 1. Een groot deel van provinciale straten is zeer teleurgesteld over de ontheffing die de provincie wil verlenen aan het circuit Zandvoort... Voor de plaatsing van een fundering met asfalteringsbrokken, uh, daar komen in de toekomst tijdelijke tribunes op te staan. Het asfalt ligt er al en gedeputeerde Esther Rommel... wil daar nu achteraf een vergunning voor afgeven. Er zouden geen natuurvriendelijkere alternatieven zijn... maar milieuorganisaties bestrijden dit uiteraard ten stelligst. De asfaltbrokken die afkomstig zijn van de reconstructie van de re racebaan... voor de toekomstige Formule 1 races, hebben al veel stof doen oplaaien... De milieuorganisaties kaarten eerder aan dat de brokken giftige delen zouden zitten... maar dat bestreden het circuit en de gemeente Zandvoort. Toch blijkt, uh, blijkt uh, er een ontheffingsvergunning op de natuurwetgeving nodig te zijn... die de provincie nu alsnog wil verlenen. Uit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het circuit Zandvoort zelf... zou blijken dat de asfaltbrokken de beste oplossing zouden, zou zijn... voor de ontwikkeling van de natuur... Er, worden, er wordt ontheffing verleend voor het verstoten van het leefklimaat van de... heb je hem weer, de rugstreeppad en de zandhagedis. Bovendien zou de fundering voor een tijdelijke tribune... bij grootschalige evenementen als de Formule 1 van groot openbaar belang zijn. De Omgevingsdienst die voor de provincie de vergunningen moet toetsen... stemt daarmee daar, daar in. En volgens gedeputeerde de Esther Rommel moet je op de specialisten van de Omgevingsdienst vertrouwen dat het dan ook zo, ook zo is en dat je volgens de wet dan als overheid de vergunning moet verlenen, ook achteraf. Dat kan ik, kop, dan kan ik op mijn kop gaan staan, maar dan is het wel hoe het werkt, zoals het werkt, stelt ze. Een meerderheid van de statenleden van het PvdA, CD66, GroenLinks, SP, CU en de Partij voor de Dieren zet daar grote vraagtekens bij. Wie zit er nou aan het stuur? De overheid of een commerciële instantie? Al dus, Michel Klein van de ChristenUnie... van de ChristenUnie zich tijdens de commissievergadering zich af. Erik Smalling van de SP noemt het één groot drama. Een GroenLinks-Statenlid er vraagt waarom er geen externe deskundigen zijn ingezet... om de toch benoemde alternatieven goed te onderzoeken. Kan u het nog volgen? Ik ga nog even door hoor. Volgens milieuorganisatie Duinbehoud was het namelijk wel degelijk mogelijk om met een plaatsfundering een goede basis te maken voor tijdelijke tribunes waarbij niet een heel groot oppervlakte vol betonbrokken ligt en zandhagedissen ook nog eens een leefklimaat hebben. Harry Hobo van Natuurbelang bepleit zelfs dat er helemaal geen tribunes nodig zijn om grote evenementen te organiseren.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 of het waterreservoir in Spanje, al dus hobo van natuurbelang. Gedeputeerde Esther Rommelwil lopende deze juridische procedures niet veel kwijt. De rechter zal het verder bepalen of de procedure goed is verlopen. De provinciale staten nemen half december een besluit over de ontheffingsvergunning. Partij van de Dieren heeft al een motie aangekondigd. Goed, ik uh, sluit dan met historische woorden. Wordt vervolgd. Dankjewel, Albert Jan. Half december weten we meer uh, over uh, dit uh, verhaal en hoe de provincie daarin uh, staat. En inderdaad, weer die zandhagen Ik wist het echt niet. Ik ga het er aan het uh, begin over. Maar uh, en de, uh, die speelt. Uh, Get een rugstreeppad. Nee, uh. die spelen wel degelijk een rol uh, binnen dit verhaal. Dankjewel voor uh, dit bericht. Uiteraard een uh, nou ja, serieuze zaak. en Even kijken hoe dat uh, verder gaat uh, aflopen. It is the BBN Cubans. Even naar half vijf hebben we weer een SOS live. Ik ben heel benieuwd wie je uitgekozen hebt. Uh, ja, Robben, is, is, is dit al in de goede hoek? Ja, dat dacht ik al. Ja, ja, ja, ja. Maar ik was uh, van de week ook met SOS live bezig. Ja. En Toen kwam ik eigenlijk bij deze band. De Bibi en Kill Band. En uh, ja, die hebben uh, in de jaren 80 ook een hele grote hit. Met uh, On The Beat. Die ken je waarschijnlijk uh, ook. Uh, ja. die, die plaats, een hele bekende. Daar uh, zijn ook uh, heel veel uh, mooie live uh, uitvoeringen van. Dus, Misschien komt hij nog wel een keer bij een SOS van mij uh, langs. Het verleden jaar was de BB&Q Band ook weer bij, jawel, Paradiso... waar uh, heel veel uh, van dat soort uh, bands uh, opgetreden hebben en uh, optra optraden, zeg maar. En uh, nou, daarover straks uh, veel meer bij uh, SOS uh, live. Ja, ze kwam er eigenlijk op, doordat ik een andere plaat van de BB&Q Band uh, draaide... Zo dadelijk weer meer nieuws, maar eerst gaan we nog even een andere plaat uit de jaren 80 draaien van de Blue Monkeys. Ja, daar zijn ze weer terug van weg geweest met Digging Your Scene. over een gouden oude spreken. Uit de jaren 80 de Blauw Monkeys en Digging Your Scene. Ja, elke dag uh, krijgen we ze te horen hè? in de media de coronacijfers, uh, Albert-Jan. En de ene dag gaan ze weer omhoog en de andere dag gaan ze weer naar beneden. En uh, ja, vandaag hebben we weer zo'n dag dat er uh, bijna 1300 uh, minder besmettingen zijn. En gisteren hadden we volgens mij bijna 1300 meer besmettingen. Dus staan we weer een beetje op een uh, break-even point uh, op dit moment... Nou, de coronacrisis ja, die volgen wij niet alleen in de media... maar hebben we natuurlijk allemaal last van, zo ook de reddingsbrigades. Reddingsbrigades vrezen zwaar financieel weer als de coronacrisis voortduurt. Bijna een kwart van de reddingsbrigades vreest voor hun voortbestaan... als de coronacrisis in 2021 aanhoudt. Ook bij de brigades in Noord-Holland zijn de zorgen groot. Haarlem en Den Helder geven aan in zwaar financieel weer te komen... als de situatie niet verandert. Hoewel de reddingsbrigades door de coronacrisis minder hoefden te worden ingezet, blijven natuurlijk de kosten wel doorlopen. En daarnaast is het afzeggen van bijna alle evenementen voor de reddingsbrigades een frieke aardelating. Ze moeten namelijk, eh, namelijk vooral hebben van donaties en het inhuren bij evenementen. Vooralsnog redden ze zich nog, maar het moet niet veel langer duren. Ze hebben nog geld in kas voor nog een half jaar, maar daarna wordt het eh, wel zwaar, eh, zwaar onzeker. Dat geldt echter niet voor de reddings... vooralsnog niet voor de reddingsbrigades in Zandvoort en Bloemendaal. Het gaat vaak om reddingsbrigades in het binnenland, al dus Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse reddingsbrigade. Bij ons valt het financieel wel mee. In Zandvoort ontlenen wij ons bestaansrecht aan strandbewaking. En de gemeente is hiervoor verantwoordelijk en financiert dan ook voor een groot deel. We doen geen evenementen en geven geen elementaire zwemlessen. Onze reddingszwemlessen zijn wel weggevallen... maar we hadden, eh, we hadden in de afgelopen periode ook wat minder uitgaven. Dus voor zover ik het kan inschatten... heeft de crisis op ons nog weinig invloed gehad. Maar, de gemeente, maar als de gemeente Zandvoort extra zou moeten bezuinigen... zou het een ander verhaal kunnen worden. Ook Ruud Klok van de reddingsbrigade Bloemendaal... maakt zich voorlopig geen zorgen... We hebben wel heel wat minder inkomsten, maar komen niet in financiële problemen. De gemeente steunt ons met subsidie en duurzame middelen. Bovendien verdient deze brigade ook op andere manieren geld. We stellen onze ruimtes bijvoorbeeld beschikbaar aan bedrijven die bij ons willen vergaderen. We verzorgen avondjes voor bedrijven. De mensen mogen dan met ons meevaren en daarna gaan barbecueën. Wat we hieraan verdienen gebruiken we voor het aanschaffen van extra middelen, zoals boten of extra beschermende kleding. Toch zijn de inkomsten in Bloemendaal wel fors afgenomen. Normaal gesproken verzorgen we ook de EHBO bij dansfeesten op het strand. Die waren er niet de afgelopen tijd. Dat scheelt zo'n 40.000 euro. Maar we hebben een potje opgebouwd en we verkeren in de luxe positie... dat deze band met de gemeente goed is. En de gemeenteraad staat er absoluut achter ons. Dus maar goed, Zandvoort en Bloemendaal verloopt niet in de financiële problemen... maar andere reddingsbrigades... Ja, begint het water tot aan de... Ja, dat nee. is een hele goede uh, van je. Nee, maar in ieder geval... Uh, de Redens uh, hier in uh, Bloemendaal en Zandvoort... Uh, uh, die hebben er vooralsnog uh, niet al te veel last van. Dankjewel, je wel, uh, Albert-Jan. Berichten en andere berichten... Zijn natuurlijk elkaar na te lezen op de CFM app en uh, onze app, die kan je gratis downloaden. Ja, als je naar buiten kijkt, het begint al een klein beetje donker te worden. De donkere dagen komen eraan. Als er sneeuw valt, sneeuw valt, sneeuw valt. Dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder. Vorig jaar, mijn vrienden daar Toch was ik niet tevreden Bebost bij de open haard tot de boel, want jij was niet daar De boom die staat, lichtjes aan Voelt nog een beetje leeg Maar alles verandert Zacht onder de kerstbam, dat ik van. En dan komen de donkere dagen eraan, albert eh, En dan zou de straatverlichting het maar niet doen hè, in het deel van Zalfort. Ja, dat probleem eh, is helaas eh, nog steeds niet eh, opgelost... in de Jacob-Katstraat en eh, omgeving. Dus eh, ja, daar, daar doet de verlichting het nog steeds niet. Ja, overdag wel. Het heeft het, ja. Dat is aan de voorkant op de Verlennepweg. Maar ja. de achterkant doet het weer niet. Dus eh, een beetje, beetje rommelig allemaal. In ieder geval gaan ze dinsdag de straat nog eh, verder openhalen... Kijken of ze het uh, probleem kunnen oplossen. En dan zijn we ruim twee weken verder, hè. Gewoon. Uh, nou ja, het uh, bespaart wel uh, de gemeente op, uh, op de stroomrekening. Ik ah. ga I'm gonna go ...uit Zuid-Afrika. Die werd met name bekend uiteraard door de diverse challenges. De challenges uh, rondom uh, ja, corona, zeg maar, van de zorginstellingen uh, hier uh, in Nederland... ...en over de hele wereld trouwens. En ook uh, Nieuw heeft uh, de afgelopen periode een mooie challenge opgenomen... ...op deze plaat van uh, Master KG in Jeruzalem. Blijft het nummer 1 uit de diverse parades uh, op dit moment. En gewoon omdat het een lekker plaatje is, ja toch? We draaien met al het plezier op de zaterdagmiddag bij CFM en ja, we, gaan, ja, we zitten trouwens midden in Q2. Het was even een kleine vertraging we waren even uit de lucht, zeg maar om het zo te zeggen, door een crash van, van science, Van science waardoor de rode vlag werd gezwaaid, dus iedereen ging de pits weer in. En wij vroegen ons af, gaat die tijd nou, staat die tijd nou ook stil? Ja, de tijd stond stil. Gelukkig wel, stond, op, gelukkig wel. Op, op dat wel. moment stond uh, Verstappen uh, ergens iets op een 13e of 14e plek. Dus dat was de, in, de, in de gevarenzone, om het zo maar eens te zeggen. Ja, we zitten midden in uh, Q2 dus. Vier minuten nog te gaan. Lewis Hamilton op 1, Verstappen twee en Bottas op P3. En even kijken, hoe doet de primaat van, uh, van Verstappen het? Is de vierde plek. Vierde plek, Albon vierkeurig op uh, nou, ruim uh, een seconde achterstand uh, achter uh, Bottas. Goed, in ieder geval, die, die zitten allemaal goed. In ieder geval voor, uh, voor Q, uh, Q3. Uh, wel even dat uh, de, de snelste tijd van Verstappen heeft hij gezet op de gele banden. Hè? Ja, volgens mij rijdt de hele top uh, op uh, geel. geel. Dus ja. starten ze morgen allemaal op de gele band. Goed. Goed, we gaan weer naar de dag van nu. Ja, goed nieuws vanaf het strand. Beach Club 10 wordt ouderwets nieuw. De eigenaren van het in de zomer afgebrande strandpaviljoen Beach Club 10... hebben de eerste tekeningen van een nieuwe paviljoen gedeeld met hun vaste gasten. Het wordt een ouderwets paviljoen in een nieuw jasje, al dus Bas Lemmens. Eigenaren Bas Lemmens en Bodien Staring... Staring zijn de vele gasten en de zandvoorters nog steeds dankbaar voor hun hulp die ze hebben gegeven... na de verwoestende brand die hun standpavillon in de nacht van 4 of 5 juli jongstleden volledig in de as heeft gelegd. Ze betuigden hun dank middels een open brief met een update van de stand van zaken tot nu toe. In de brief wordt tevens uitgelegd hoe de brand is ontstaan. Door de droger, geen kortsluiting, maar door de droge theedoeken die er nog in zaten in de uren nadat de machine uitstond... zijn deze doeken gaan broeien en door de kleine beetje zuurstof dat erbij kwam. Toen de laatste personeel vertrok, is de brand ontstaan. Volgens de experts staat deze oorzaak dik in de top 10. Dus bij ons is deze een wijze les geleerd... en haal je droger leeg na het beëindigen van het programma. Het duo is nog altijd niet vergeten dat zoveel mensen hun hebben geholpen. Zoveel medeleven, medeleven en liefde betoon... Betoond krijgen gaf ons de kracht om het strandseizoen af te maken en nu zijn we enorm druk met de bouw van een nieuwe paviljoen. De eerste tekeningen zijn inmiddels gemaakt en we hebben dan ook veel hoop om begin 2021 te kunnen starten met de bouw van de ouderwets nieuw Beach Club 10. Dus we wensen hun veel succes met de opbouw van hun, zoals ze zelf zeggen, een ouderwets nieuwe paviljoen. Beats Club 10. Ouderwets nieuw. Ja, dat is wel een hele, hele mooie inderdaad. Uh, uiteraard uh, namens CFM uh, heel veel succes erbij. neem jij even een slokje, Albert Jan. Heel goed. Uh, dan gaan wij uh, luisteren naar een, uh, een single met een heel mooi begin. Luister maar naar deze plaat. Hier is Billy Joel... I'm mm -hmm. Hij heeft een prachtige plaat, deze van Billy Joel en Good Night Saigon. En hij duurt ruim zeven minuten, maar zo lang gaan we hem niet draaien op deze zaterdagmiddag. Want we hebben nog heel veel andere muziek voor je in petto, waaronder deze. Hier is Barry Manilow en Mandy... 'Cause I. Dat we dat helemaal niet doen, hè? Meezingen met uh, deze plaat, maar het is wel zo lekker, hè? Gewoon. Uit de jaren 70. Uh, Barry Mendelau en uh, Mandy. Het was wel goed dat de microfoonschuiven dicht stonden toen we aan het zingen waren, Albert-Jan. Nee, dat klopt. Toch, maar goed, je stem is er weer bij, dus ja. uh, dat is ja, heel dat klopt, mooi. Voor zo lang als het duurt. Ja, want uh, de ovz uh, loteractie uh, is ja. gestart of gaat weer gestart worden. Deze week uh, gaat de jaarlijkse decemberloterij van de ondernemersvereniging OVZ weer van start. Van 28 november tot en met 26 december ontvangt iedereen die iets bij een van de deelnemende winkeliers koopt... een lot waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Iedere week worden de weekprijzen getrokken. De winnaars ontvangen een persoonlijke brief waarmee zij de gewonnen prijs kunnen ophalen. Op zaterdag 2 januari 2021 zal de trekking van de hoofdprijzen plaatsvinden. Alle ingeleverde loten maken uiteraard kans op een van de hoofdprijzen. Ingevulde loten kunnen worden ingeleverd bij Ben en Eugenie, de dierenspecialist... Bloem Sierkunst J. Bluis, Bloemenhuis W. Bluis, B B Bruna Balkenende, Centerparks, Kaashoek Hema of Pearl Opticians. Ik zou zeggen, een, een koop bij de, bij de lokale ondernemers en maak kans op een van die prachtige prijzen. Zo is dat en ik neem aan dat de trekkingen weer bij ons zijn op de radio. Dat, dat vertelt het artikel niet, maar ik denk het wel. Dat is meestal dat is elk jaar toch zo. Ja, ja. klopt. Bij Goedemorgen Zandvoort, de wekelijkse trekking. Althans, daar ga ik even vanuit. Ik ook. Dus mochten mijn collega's van dat programma luisteren... misschien kunnen zij dat even melden aan ons... of dat ook daadwerkelijk zo is. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog 1 uur lang. Zandvoort op zaterdag. Op een inmiddels alweer koude zaterdagmiddag... een graadje of vijf hier in Zandvoort... En het begint ook al schemerig te worden. Ja, dat betekent dat de donkere dagen er weer aan gaan komen. En dat we weer richting de kerstdagen gaan, Albert uh, Jan. Ja, dan ja. kun je de kerstbomen weer uit de kast halen. En uh, de ballen weer uh, laten, laten glinsteren in de boom. In Zandvoort zie je echt wel al veel kerstversiering in de woonkamer. Staan. Ja, volgens mij is het meer dan andere uh, jaren. Het heeft ja. ook te maken natuurlijk met uh, corona. Want we proberen toch een beetje vrolijk te maken in huis. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk helemaal gelijk in. Dus zometeen in het uh, derde uur, ook wij gaan het vrolijk maken hoor bij op zaterdag. MC SAR It's on you. It's on you. MC SAR, right in the heat of the night. Pop up the party, turn off the light